8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. EU-buitenlandcoördinator Ashton gaat morgen naar Oekraïne... voor overleg over de politieke en economische situatie. Ze wil Europese hulp aanbieden... nu Oekraïne een nieuwe periode ingaat zonder president Janukovic. Hij gold als anti-Europees. Eurocommissaris Rehn heeft gezegd dat de EU Oekraïne... financieel wil steunen om de economie te stimuleren. In Sochi is de Olympische vlam gedoofd. Een van de mascottes van de Spelen maakt het vuur uit. En daarmee zijn de Olympische Winterspelen... die 17 dagen hebben geduurd, officieel beëindigd. IOC-president Bach bedankte Rusland... voor de onberispelijke organisatie van het sportevenement. Rusland heeft alles waargemaakt wat vooraf beloofd was, zei Bach. Ook president Poetin kreeg een woord van dank van het IOC. Het CBR gaat de software van het alcoholslot aanpassen... zodat een bestuurder het slot niet meer kan omzeilen. Het bureau reageert daarmee op een onderzoek van de NOS... waaruit blijkt dat het eenvoudig is om het systeem te saboteren. Voordat iemand achter het stuur gaat zitten... kan hij iemand anders laten blazen. Onderweg moet nog een keer worden geblazen... maar dat kan worden omzeild door de handset af te koppelen. En dat geldt nu niet als een overtreding. Als de software is aangepast... krijgt het CBR een signaal dat er aan een slot is gerommeld. In Lemmer zijn twee doden gevallen bij een frontale botsing tussen twee auto's. De bestuurders kwamen om het leven, twee inzittenden raakten gewond. Na de botsing sloeg een van de auto's over de kop en belandde in een sloot. Volgens de politie in Friesland zijn de doden een vrouw van 19 uit Lemmer... en een man van 69 uit de gemeente de Friese Meren.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 Radio 1. NTR. Als we allemaal één uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn... dan ben ik een gelukkig met. De kennis van uw Kreten zeggen meestal niks. Met Koen Verbraak. In de jaren zeventig was hij de populairste huisarts van Nederland. Door zijn medicijnstrip in de Volkskrant en zijn standaardwerk over medicijnen... werd hij bij een breed publiek bekend als luis in de pels van de farmaceutische industrie. Hij schreef meer dan twintig boeken... Van medische literatuur tot romans. En sinds een paar jaar publiceert hij ook wekelijks over zijn leven als prostaatkankerpatiënt. Vorige maand nam hij afscheid als hoogleraar gezondheidszorg en cultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik praat vanavond tot negen uur met Ivan Wolvers. Dag meneer Wolvers. Ja. Hebt u een beetje een mooie zondag achter de rug? Prachtig, het was schitterend weer dus. Ja. Zit u dan ook nog naar de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen te kijken? Nou, ik heb eigenlijk überhaupt niks van die Olympische Spelen gezien. Alleen oh, nee. We al druk in. Um... Ja, dus ik ben lekker wezen wandelen vandaag. Ja, ja, ja. Hebt u dan een vaste route of doet u gewoon waar u zin in hebt? Ik woon een beetje in de omgeving van bos, dus ik kan alle kanten op. Dat is ja. wel heel fijn. Kent u eigenlijk iets als het weekend vrij zijn? Ja, ja, het is of mijn hele leven is vrij en ik doe wat ik leuk vind, of. Het is, ik werk altijd. Ja. Ja, dus ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Als je voor zichzelf werkt is eigenlijk nooit vrij. Ja, maar ja. het is ook zo leuk werk om te doen. Ja? Dus dan vind je het helemaal niet erg om door te gaan. Want hoe zou u uw werk omschrijven dan? Als u zegt, het is zo leuk werk om te doen? Ja, ik, ik, ik, ik lees heel graag. Ik lees dus met name over mijn vakgebied graag. Maar dat is wel werk? Nee, dat zie ik niet als werk. Nee, nee ik moest een keer vertellen wat mijn favoriete tijdschrift was... En dan denken mensen, nou, dat is misschien Haagse Post of Vrij Nederland of zoiets. Maar dan zeg ik, nee, dat is de Lancet. En ik vind dat hartstikke leuk om te lezen. Ja, want ik, ik, er gaat er eens een werk voorbij dat ik hem oversla. Maar wat ziet u daar dan in? Ja, maar... De, de... Er staan zoveel nieuwe dingen in. Ja. En, en Het is met Het, internet, het is een medisch blad, hè? Ja, het is het, een van de belangrijkste medische vakbladen. Ja. Maar met de komst van het internet en toegankelijkheid... tot zoveel websites, waar allerlei nieuwe websites, is, is het alleen maar leuker geworden. Ja. En, en u, u twittert in elk geval bijna elke dag. Hè. u houdt een blog bij. Ja. Ik, zag gisteren, ik zag dat u gisteren twitterde. Onderzoek, mannen worden na hun vijftigste steeds gelukkiger... tot ze een jaar of 67 zijn. En daarna wordt het minder. Ja. Ja? Ja, ja, dan kom ik zo'n onderzoek tegen en denk ik, wat is dat leuk om te delen? Want dat, dat is mijn motivatie überhaupt achter het werk dat ik doe. Dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, maar als alle mensen nou een beetje meer van dat lichaam zouden afweten, wat er zo mee gebeurt in de loop van je leven, wat je moet zien als een klacht, hoe je geneesmiddelen die een rol spelen, dan zou het allemaal veel beter zijn. Dan zouden er minder misverstanden zijn, mensen zouden ook begrijpen waarom ze medicijnen wel of niet moeten slikken. En dus dacht ik, ik besteed mijn leven aan het delen van informatie. En, en dat is dat uit te leggen waar mannen na hun vijftigste gelukkiger worden tot een jaar of 67? Ja, omdat ze op een gegeven moment uh, toch ook die lichamelijke klachten niet echt meer uh, kunnen ontkennen. En uh, nou ja, die leeftijd waarop je lichamelijke klachten gaat krijgen is natuurlijk voor een deeltje opgeschoven. Hè? Want zoals ze dat noemen dan, heel populair. Uh, 60 is het nieuwe 40 of zoiets. Maar dat is opgeschoven, maar het, blijft, het valt nooit te ontkennen. En bij mannen is geluksgevoel heel erg gekoppeld aan vitaliteit en aan wat je kan met dat lichaam. Ja, want, want tot 67, hè, dus vanaf volgend jaar, gaat uw eigen geluk ook afkaffen. Ja, daar ben ik bang voor. Ja? Nou ja, niet bang. En niet. Daarom zet u dat nee. ook. In de ironische zin, hè? Ja. Nee, eh, het is heel goed mogelijk dat dat gebeurt. Ik, heb, ik merk sowieso natuurlijk al wel een beetje... dat mijn lichaam niet meer zo geweldig meewerkt. Dus dat je daar wel eens tegen op loopt. Maar ik heb dan zoveel andere dingen waar ik me mee bezig mag houden. Schrijven en, en dus inderdaad heel veel lezen en dat doorgeven. Ja. Dat ik daar ja. nog wel gelukkig door word. En u heeft ook al een uh, enorme carrière achter u, natuurlijk. Dat scheelt ook. Hè? Ja. Ja. Want als ja. we eens even teruggaan naar het verleden. om weer uit te komen bij het heden. Op uw blog beschrijft u een ontmoeting in 1972. met een heel bijzondere directrice van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. waar u als co-assistent ging werken. Wat, wat was dat voor vrouw? Wat trof u aan haar? Ja, dat was heel bijzonder. Want als je die medische cultuur een beetje kent. is dus een klein beetje, die hiërarchie is een beetje een afknijpcultuur. Uh, Waarin, uh, ja, wie het meeste weet en uh, wie het scherpste is... dat uh, uh, zal misschien ook wel een functie hebben. Uh, het is dan een, uh, een, een leraar-gezelopleiding. Uh, uh, uh, dus je, je bent ook erg afhankelijk van de indruk die je maakt... op, uh, op zo'n uh, zo hoogleraar of zo'n assistent op zo'n zaal. Dus u kan binnen? Ja, en, en staat er staat een hele vriendelijke vrouw... die je echt uh, je ontvangt alsof je heel belangrijk bent. Terwijl u, terwijl u net begon? Ja. En dat begin je net. En we kwamen met z'n tienen. We gingen al oh ja. met groepen van tien. gingen dan zo die kooschappen in. En dat was zo verwarmend. Ik, ik, die vrouw was mij altijd bijgebleven. Ja. Tot u de later terugzag, hè? Ja. Toen zag ik ineens... werd benoemd tot de minister voor gezondheid. Of uh, volksgezondheid. En het was dat was Els Borst. Borst. Ja. ja. En toen dacht ik... Ah, oh, dat moet een goede minister zijn. Wat dacht u twee weken geleden... toen hij berichtte over haar dood naar buiten Ik was ongelooflijk geschrokken. Ja. Ja, ja, ja. Ik vond dat zo schokkend. En um, ik heb ook vrij veel in de rest van mijn leven met haar gedaan. Ze woonde bij mij ook in het dorp. Dus we kwamen elkaar bij de gezonde winkels tegen. Bij de gezonde winkels? Ja, ja, ah, ja. uiteraard. Bij de groenteman, bij de... De, de, ja, wij de sigaarboer die stond niet op nee, u nee, bij Nee, nee, nee. En dat maakte wel een babbeltje. Maar ik heb ook, uh, ze heeft me wel eens uitgenodigd voor een workshop... over de rol van de patiënt en op, op de nieuwe markt voor gezondheid. En zo zijn er meer dingen geweest uh, waar we samen mee te maken hadden. Dus ik, ik was heel vertrouwd. En ik dacht ook, wij delen iets in de zin van... hoe je naar uh, het belang van die patiënt... de waardigheid van de patiënt, het respect voor de patiënt uh, moet kijken... En eh, ik was zeer gechoqueerd. Ja. Eind vorige maand sprak u uw afscheidsreden uit als hoogleraar gezondheidszorg en cultuur... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De titel van uw reden was De Teloorgang van de Wetenschap. Staat het er zo droevig voor met de wetenschap? Het is natuurlijk een beetje dramatisch geformuleerd. Maar je snapt dat als je een leuke titel voor iets moet bedenken... dat je dus ook niet kinderachtig moet doen in je, in je, in je woordgebruik... Want um, ik wil ook wel het oor bereiken uh, van mensen. en Dan kun je ze beter me een beetje nieuwsgierig maken. Maar eigenlijk valt het ook wel weer mee, begrijp ik. Ja, er zitten verschillende Grrr. kanten aan. Noem dus één kant. De, de, de droevige kant. Nou, wat, wat er in de loop van de... Kijk, ik, ik kan het heel goed volgen. Want ik, ik ben altijd afhankelijk geweest van die uh, medische literatuur. Om mijn dingen door te geven. Om die boeken over die geneeskunde ook. Of de, die geneesmiddelen bij te houden. Dus... Um, en ja, dan, dat lees ik trouw. En, en dan zie je dus toch geleidelijk aan dingen veranderen. En wat er veranderd is, is beslist die invloed van die farmaceutische industrie op het onderzoek. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is heel praktisch. Want er zijn de lijnen kort tussen de mensen die geneesmiddelen maken. Want die invloed is steeds groter en, en men... groter en groter geworden. Ja, want aanvankelijk als je dat een beetje ontdekt. En dat begint zo in de jaren zeventig... Dan denk je, nou, dat is niet best. Er wordt wel eens wat over geschreven. Er zijn meerdere mensen. Ik ben natuurlijk lang de enige niet... die zich daar zorgen over maakt en gemaakt heeft. Maar als je dan dat consistent volgt... is het een opeenvolging van kleine incidentjes... die uiteindelijk laten zien dat het systematisch is. Want als er veel incidenten zijn, dan kun je niet meer van incidenten spreken. Uiteindelijk. Maar, maar teloorgang is een groot woord. Hè? Nou, waar het, waar het mee te maken heeft, is dan op een gegeven moment is dat, uh, dat uh, ook omdat het de belangrijkste financieringsbron dan geworden is... is dat die... Uh, wij, hebben, wij spreken over evidence-based medicine. Maar wat is dan de basis van dat evidence, van dat bewijs? Ja, dat is dan voor een zeer groot deel... is dat gestuurd door de belangen van die makers van die geneesmiddelen. Kunt u een voorbeeld geven van een geneesmiddel waar het voor geldt? Dat geldt vrijwel voor alle geneesmiddelen natuurlijk. Maar als je kijkt naar... Uh, de problematiek van uh, uh, de chronische aandoeningen... en de, de werkelijk grote bedreigingen voor onze gezondheid... waarbij we te maken hebben met een verstoring van ons metabolisme... omdat de balans tussen uh, verbruik van energie en binnenkomst van energie... volkomen zoek is. En als je dan ziet dat op eindpunten van die processen... dus enorm veel onderzoek is... en aan het begin van het traject waar het allemaal fout gaat... Bedroevend weinig. En wat wordt er dan overgeslagen? Nou, het grote, het grote plaatje van waar we mee te maken hebben. Maar kunt u een concreet voorbeeld noemen? dat ik, nou, een... ik bedoel, ik vind, ik, ik vind dus een, een interessant voorbeeld: de statine, hè, de cholesterolverlagers. Vreselijk nuttige medicijnen, hè, begrijp mij goed. Ehm. Um, maar uh, ja, het is natuurlijk van belang voor de makers van die uh, geneesmiddelen, dat iedereen ze heel lang gebruikt. En met name iedereen dus. Dus je ziet in de loop van de tijd dat uh, uh, de, uh, de, de, de cholesterolspiegel steeds lager komt te liggen waarop je ze moet gebruiken. Omdat er steeds meer onderzoek op eindpunten van die processen gedaan wordt. Dus je moet het steeds eerder gebruiken. Ja, en, of die pas later. Ja. En, en onlangs is er dan weer zo'n herziening van de, van de uh, voorschrijfregels... zou ik het maar ja. noemen, hè, de, de consensus, in de Verenigde Staten geweest. Waardoor alleen in de Verenigde Staten zo weer 7,5 miljoen uh, gebruikers bijkomen. En dat gaat op een gegeven moment om risico's. Uh, uh, kijk, dat mensen die een, een ernstig hartinfarct gehad hebben... en uh, uh, dus die meteen die, die statine vooral moeten gaan gebruiken omdat je dan uh, toch wel vrij zeker mag zeggen... dat de kans op een groot tweede infarct aanzienlijk vermindert. Dus er is helemaal geen twijfel over. Maar dat er dan zo'n enorme industrie is... die die middelen steeds meer in ons uh, uh, dagelijks gebruik binnenbrengt. Zodat er zelfs uh, uh, dan nog mensen serieus in de Verenigde Staten zeggen... Van, ja, maar het probleem met, uh, met junkfood is dan ook niet zo erg. Want als je, ja, je, je eet nou eenmaal zo, dan heb je zo'n statine zodat ik denk dan op een gegeven moment. Ja, gooi ze door de ketchup, weet je dan? Dan heb je ze er meteen bij. Dat is dus een hele rare manier van denken. die je uiteindelijk dan overhoudt. En nu zijn al die artsen. Die, die ze voorschrijven. daar niet zo mee bezig. Maar die hebben ook. Van Soms heel weinig zicht op dat voortraject. Eh, waarin mensen... Maar wat bedoelt u nou precies met voortraject? Het... Nou ja, dat is waar mensen verkeerd eten, waar ze te weinig ja, ja. bewegen. Dus gewoon waardoor het ontstaat. Ja, he? ja, ja. ja. En, en je kunt dan op een gegeven moment... heb je zelfs niet meer in, de, in die gezondheidszorg de technieken... om behoorlijk te gaan vragen naar hoe eet je nou precies? Laten we dat nou eens doornemen. Laten wij nou eens samen praten over hoe, hoe zie jij risico's in je leven? Welke risico's wil je erin lopen? Gewoon dat je samen een plaatje maakt. En daar moet de wetenschap meer accent op leggen. Daar moet veel meer accent op komen. Ja, dat gebeurt nu te weinig. Ja. is te weinig met de kraan open. Nou ja, inderdaad. Want de, kijk, nu is het zo dat... Ja, we hebben nu 8% van de mensen heeft diabetes in Nederland. Voornamelijk diabetes 2 dan kun je zeggen, ja, dat is altijd zo van... nee, natuurlijk is dat niet altijd zo geweest. Vroeger heette dat een ouderdomziekte En tegenwoordig is het, komt het ook bij jonge mensen, voor. soms zit bij tieners al. Dus er is iets fundamenteels mis. En daar moeten we natuurlijk... En dan kun je wel zeggen, ja, kinderen die dik zijn vanaf acht... moeten een statine. Dat is dan wat serieus bediscussieerd wordt. En zelfs nu van, ja, maar de enige oplossing is eigenlijk dat we moeten opereren, hé. maagoperatie. Maar het begint gewoon in, in de schappen van de supermarkt. Ja, en daar niet alleen, ook in het bewegen, weet je. En, en zelfs de tijd dat kinderen naar bed gaan... het is een, een, een probleem met heel veel factoren. En daar moet meer onderzoek naar gedaan worden... omdat je betere interventies op dat niveau moet hebben. En je moet dus, zoals so, Sotchi... So, so, nou, elke keer dat er iemand gewonnen heeft... krijgt hij een medaille om zijn nek. En ik weet niet of de mensen het goed thuis wel eens bekeken hebben... Maar die staat onder het logo van McDonald's. Wat ben je nou eigenlijk aan het uitstralen? Ik bedoel, dat je daar heel veel goed van gaat schaatsen. Ook. Ja, nou ja, ja, inderdaad. Dat je er zo'n atletisch lichaam waarschijnlijk van krijgt. En mensen denken, ja, dat zie ik wel. Maar dat is zo'n zo subliminale boodschap... die je elke dag een paar keer lang ziet komen. is raar, raar. En u denkt, dat is ook geen toeval? Natuurlijk is dat geen toeval. Nee, nee de, die bedrijven die uh, uh, heel veel energie leveren... zonder dat die echt nuttig voor ons is... Uh, die, die adverteren het hardst bij die sportmanifestaties. Dus uh, Cadbury hè, voor de Mars, Coca-Cola. Dus dat je denkt van, zo focussen bij die, bij die beweging... alsof de, uh, het gebrek aan beweging eigenlijk ook het probleem is. Is, ja, dat, maar... is dat trouwens raar? Hè? Je spreekt zo'n afscheidsreden uit. Dan is de laatste zin uitgesproken. En dat was het dan met je wetenschappelijke carrière? Ja, misschien. Maar ik denk... Wetenschap is natuurlijk een manier van denken. Het heeft te maken met dat je, als er een, een bewering ge, gemaakt wordt... iemand beweert iets, ook, jezelf, jij, jijzelf beweert ook iets natuurlijk... dat je dat op een, een beschaafde manier probeert te toetsen. En dan blijf je ook meedenken als je, ook als je met ja, een hebt. Ja, zo'n manier van denken hou je natuurlijk. Ja? ja, maar doe je ook nog mee aan de discussie als je... Ja, natuurlijk doe ik ook mee. Ja, ja ik dat ik blijft. Wel. Ja. Daar u ben bent ook eigenwijs voor. Ja, u bent in het, in het begin uh, van uw carrière huisarts geweest, hè? Ja. Dat, maar dat heeft u toch maar twee jaar gedaan. Het lijkt me zo'n mooi vak. Maar ja, waar we was het een mooi vak, maar het ging natuurlijk niet goed samen met je serieus verdiepen in al dat materiaal. Hij nee, kon dat niet. Oh nee. Het is als, je, als ik nu ook als ik zie hoeveel tijd ik nog altijd bezig ben met uh, mijn kennis op pijl houden, dan ik, ja, ik sta vroeg op. Meestal half zes en dan ga ik lezen. En dan half negen heb ik drie uurtjes gewerkt. Om zeven en, uur hebt u er alweer nieuwe lenset op zitten, zeg maar? Nou ja, zeker wel. Ja, ja heb ik wel een heleboel doorgelezen. En dan moet ik nog een plekje geven, een beetje in mijn hoofd. Dus dan moet ik een beetje over denken. En ik wil er dan meestal wat over twitteren, want ik denk, goh, wat leuk, dan moeten mensen toch meteen lezen. <laughs> of uh, ja, of een kolompje over schrijven. Maar dan. Uh, uh, ja, maar maar dat, dat kon niet als dokter, bedoelt u? Zo'n soort. Nee, dat gaat niet samen. Nee? Nou ja. Het zou wel mooi zijn, maar dan kom je helemaal nergens anders meer aan toe. Hè. Nee, want, want uh, de dokter, hè, als we daar even over beginnen... stond vroeger, in die tijd, hè, eind jaren 70... mijlen ver boven de patiënt. Hè. De patiënt mocht vroeger niet eens de bijsluiter lezen. En nee. als je een verwijsbrief meekrijgt, werd die dichtgeplakt meegegeven. Ja. Is dat echt veranderd de afgelopen 35 jaar? Voor een groot deel wel, hè? Ja, ja. absoluut. En komt dat omdat de patiënt meer terrein heeft opgeëist... of dat de dokter bescheidener is geworden? Het is, is allebei. Ja, ja als de patiënt een wat grotere mond krijgt... dan begrijpt de dokter natuurlijk dat hij wat bescheidener moet zijn. Bovendien, kijk, we hebben natuurlijk ook een omslag in het denken gekregen. Wij dachten vroeger van... ja, gezondheidszorg is een proces van garitas... en het is een heel aardig dat de zorg ons wil helpen. Inmiddels weten we dat het een soort markt is... En op die markt dan moet je dus dan heel goed nadenken wie nou eigenlijk de klant is. Is dat de, de arts die producten krijgt waarmee hij jou moet gaan helpen? Of is het juist die patiënt zelf? En daar in, in dat soort denken is heel veel geïnvesteerd door overheden. Van ja, maar die, die gebruiker moet centraal ja, staan. Maar bedoelt u dat je ook als patiënt recht hebt op gezondheid? Oh, dat sowieso staat ja? ook in de universele uh, ja, ja. verklaring voor de rechten van de mens. Maar je moet toch maar afwachten wat het leven met je doet? Ja, maar je kunt natuurlijk nooit garanderen dat, uh, dat je helemaal gezond blijft altijd. Dus er gaan altijd dingen gebeuren. En uh, uh, nou ja, het, het, dat wat er aan onderzoek is... laat zien dat men in de samenleving elkaar toch ook wil helpen. Bij dieren gebeurt het zelfs al. Bij apen, bij olifanten, die helpen elkaar. Dus dat mogen we van mensen ook een beetje verwachten, mag ik zo aannemen. En ja, dan moet je dan goed organiseren. En dat betekent dus dat als je dat organiseert, dat je dus elkaar ook het recht geeft verzorgd te worden. Want als die andere, het, die verzorging, die heb jij er zelf ook recht op en andersom. Maar de patiënt heeft dus ook uh, verplichtingen jegens zijn voor gezondheid. Absoluut. Maar dat moet hij dan zelf, dat geeft hij vooral naar zichzelf toe. Ja? Ja. Van, uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen als je heel erg depressief bent en niet meer wilt, dat je het zo moeilijk vindt om het te veranderen, en dat je daartegen knokt. En, uh, en ik kan ook, bijvoorbeeld bij overwicht is het ook heel goed te zien. Uh, kijk, er zijn 5000 genen die invloed hebben op onze uh, balans tussen energieinname en energieverbruik. En de meesten zijn ontwikkeld in de evolutie in perioden van schaarste. Dus het meeste helpt ons periode van schaarste do door te komen. En, en ja, dan kom je in een omgeving waarin er zoveel overvloed is. Uh, uh, het grappige is ook, er zitten dus ook sociale verschillen, uh, spelen dan nog een heel grote rol. En als je dus in die groep zit waar mensen denken: ja, dat kan ik zelf niet oplossen, weet je. Dat is, en ze hebben weinig toegang tot informatie, laag opleidingsniveau. Alles zit een beetje tegen. Dan? Ja, dan heb je veel grotere kans. Dan leef je ook Op. korter en, ja, ja. En, en en. Op ziektes. Dus dat is, dat is heel pijnlijk en dat is vele malen aangetoond. Want dan denk je ook dat je harder gaat schaatsen van hamburgers. Nou, misschien wel ja. ja? Nou ja, maar werkelijk. Er zijn maar ook gewoon mensen die dus niet uh, uh, bij de laagste sociaal-economische groepen, die weten vaak. Nou, de ballen wou ik zeggen, dat mag in zo'n keurig programma natuurlijk niet. Maar die weten nauwelijks iets van wat ze echt eten. Wat er in verschillende producten zit. Omdat ze te snel leven en er geen aandacht voor hebben. Dus ik bedoel, het komt overal voor. Maar die maatschappelijke verschillen die zijn heel belangrijk. En dus het heel grappig is, er is onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. En hebben ze, je weet, zipcodes, postcodes, die zijn in Amerika is dat nog een scherpere scheiding dan hier... En dan halen ze mensen uit een heel slechte wijk. Met een slechte zipcode. Zetten ze in een goede. En dan volgen ze, ze tien jaar. een heel schitterend onderzoek. En dan worden ze slang. Echt waar? Ja. En omgekeerd ook. De, de, de schenken in de slechte wijk. Ja, ja, ja. Het, het, het heeft dus met de, de invloed die we op elkaar te hebben te maken. Met wat men in zo'n groep ook. Wel of niet lezen. Dus je trekt je op aan anderen en anderen ja. kunnen je ook weer naar beneden drukken. Ja, dus het is ook heel erg een maatschappelijk proces. Ja. Veel mensen kennen u van uw uh, boek Medicijn, hè, waar heel veel drukken van zijn geweest. Ja. Dat begon als een handzaam werkje. Hè? Ja. En het is uiteindelijk een enorm dikke pil geworden. Ja. Ja. Hoeveel drukken zijn er geweest? Ja, ik weet het niet echt uit mijn hoofd, maar het waren er ruim meer dan 50. Want er zijn 500.000 exemplaren van verkocht. En en dat ging meestal in drukken van 10.000. En uh, uit, ja, in het begin meer nog, 20.000. Uh, maar maar hoe min hebt u min... dat aangepakt? Begint dat met toch bijsluiters overtypen? Nee, dat begon eigenlijk... Ik had die uh, column gehad. In de Volkskrant? De, in de volkskrant. Die waren gebundeld, in dus een klein boekje. Dat was heel aardig. En ik werd wat ambitieuzer. En ik dacht, nee, ik ga een wat dikker boek maken... En toen heb ik de verschillende uh, geneesmiddelengroepen ge genomen. Ik ben ja, mijn research gaan doen. Ik heb daar wat ik daarover wist bij elkaar gezet. En, maar ik heb vooral ook gekeken naar waarom zou ik het nou wel of waarom zou ik het nou niet gebruiken. Want daar ligt ook de sleutel. Zo'n lijst met bijwerkingen, die kan ik overal vandaan halen. dat is niet moeilijk. Maar dat boeit mij niet zo erg. Want die kan je op een hoop plekken ook krijgen. Maar de, de balans tussen zal ik dat slikken of niet? En waarom moet ik het wel of niet slikken? Want dat zal je motiveren als je het echt nodig hebt. En als het verstandig is om over de risico's na te denken... dan helpt dat je ook. Dus dat is een beetje het uitgangspunt geweest. En elke twee jaar moest er een nieuw boek komen. Er waren nieuwe geneesmiddelen ik had ook een heleboel meer gelezen. Dus dat moest erin. Staan er in de eerste druk ook dingen waarvan u nu zegt... Ja, dat klopt Oh niet. Ja, noem eens wat. Nou, ik, zou, ik zou ze nu niet meer uit geven. Nou ja, echt waar? Ja. Maar ja nou, noem ja, eens wat, wat. Wat was iets waarvan ah, ja, ik denk... Ja, dat kon helemaal niet. Ik had gewoon... Op sommige gebieden schoot ik tekort. Nou, ze ze een Ik zou het niet meer weten. Maar ik ben bang als ik ze terug ga lezen. Echt misschien allemaal. Terwijl de, ah, nee, ja. maar het was, toen was het... Uh, niemand hield zich ermee bezig. Dus in het land der blinden was één hoog koning. Ja. Maar dus... Hoe verklaart ik... u dat succes van die boeken? Omdat er behoefte nou was. Ja. Dat mensen dat heel graag wilden. Zelfmedicatie misschien ook. Ja, voor een deel. Maar ook gewoon mee kunnen praten. Ja. Dus ja. Want ik, ik, ik heb daar... Ja, dat leer je allemaal in de loop van je carrière. Van wie lezen, wie gebruiken zo'n boek? Dat weet je niet echt. Maar dan zie je dus... Mensen die jong en snel eh, en nooit ziek zijn... Ja dat is niet zo interessant, maar mensen die echt een serieuze ziekte hebben... en daar dus zelf ook een behoorlijk diepe kennis al over hebben... die willen dus ook grondig materiaal om hun eigen kennis ook tegenaan te zetten. En ook eh, net als dat net begint en zo en ontdekken, dan willen ze daar eh, flink over lezen. En daarom ontdekte ik ook dat ik net helemaal geen zin had... om bijvoorbeeld te schrijven van, eh, van aspirine kan je maagklachten krijgen. Ja, dat moest ook in het boek. Maar daar zoeken mensen niet echt Wat naar. Wat wilden mensen wel lezen? No? Ja, maar die wilden de gekste dingen weten. Ja? En ik herinner een van de dingen die mij nog helder voor de geest staan. Ik, ik had dan... Uh, dat was een, uh, een anti-epilepticum. Dat uh, dan werd ook gebruikt voor aangezichtspijn. En uh, iemand was daarmee naar de dokter geweest. En die had dat voorgeschreven. En vervolgens ging het moeilijker met hem. Hij had problemen met lopen. Hij kwam zelfs in een rolstoel terecht. Hij kwam bij de reumatoloog. Ja. En... Uh, hij las in mijn boek, en ik had het er echt over nagezakt. dat, dat er wel in zette. Dat je van dat geneesmiddel in zeldzame gevallen. systematische uh, lupus erythematodes kunt krijgen. Wat is krijgen. dat dan? Ja, dat is een soort uh, immuunziekte. waarbij, uh, ja, er zijn een heleboel verschillende uh, verschijnselen, maar ook reumenachtige klachten. En dat, dat bleek hij te hebben. En uh, Ja, maar hij vroeg dat aan die arts en uh, wilde daarmee stoppen. En die zei: Nou, er is geen reden toe. En vervolgens, uh, um, nou ja, dacht ik, ik probeer het dus. Ja. En ik vind het zo'n verhaal. want het is bijna Jezus die <lacht> tegen Lazarus zegt: Loop, uh, uh, weet je. Dus uh, want, en die, die, die, ja, die konden ineens weer goed bewegen na een ja, tijdje. Hoe wist u dat eigenlijk? Want ik want had zei, het gewoon. Ja, ik, ik, ik wist niet eens zelf of ik het op zou schrijven. Ja, omdat ik dacht, zo specialistisch. Ja. Maar dat stond gewoon. In, ik had twee artikelen over gevonden. Ja. Ook wel een beetje raar dat die reumatoloog dat niet wist. Ja, maar dat, het uniekste is... die man die schreef mij die brief om dat te vertellen. Ja. maar Waarom deed hij dat? En daar zie je dat, dat, dat respect voor artsen wel diep in zit. Ja, want mijn reumatoloog die zegt... hoe weet die man dat nou? Kun je hem niet eens vragen hoe die dat weet? Gewoon de bijsluiten lezen. En toen dacht ik... <laughs> Ja, natuurlijk. Maar, maar dat niet alleen. Maar ik dacht ook, ik ga het toch niet vertellen. Ik moet, kan die man toch zelf... Maar trouwens weer zo zielig voor die man. Ja. Dat die, ik denk, dan heeft hij wat om mee naar zijn arts toe te gaan. Maar ja, ik heb natuurlijk, ik, ik kan je duizend anekdoten vertellen... over hoe dat met het boek gegaan nou, is. Nou, nog één dan. Daar zal ik je niet mee lastigvallen. Nou, of. ik wil graag nog één horen. Nou, ja, er was een, een, een, een, een vrij bekende uh, schrijver. Uh, en die had uh, zijn moeder... die brak ineens uh, haar arm... En aan de andere kant kreeg ze ook pijn. En toen ging hij mijn boek lezen. En hij schreef mij later: Hij zei. God, meneer Wolfus, ik heb dat nooit geweten. maar mijn moeder gebruikte corticosteroïden. En daar breekt dat bot van af. En toen, en toen zag ik dat. Weet je, en dat zijn dus rare dingen. En dan denk ik: ja, toegang tot dat soort informatie, ik ben trots dat ik dan bij heb gedragen. Dat ik hem, en dat mensen een plek hadden waar ze dat makkelijk konden vinden. Want uiteindelijk hebt, hebt u dus een standaardwerk geschreven... wat, wat dus ja. op, op, op individuele schaal zelfs levens heeft veranderd, ja, kennelijk. Maar, ja, maar dat weet je niet als je eraan begint. Dat weet je pas na nou aflopen en dan denk je... Oh, ik heb goed gegokt dat ik dat en dat wel in het boek en dat en dat niet. Oh, 500.000 exemplaren, dat, dat, dat, dat is niet weinig. Nee, en ook nog in Duits. In de, in de, voor de grootste ziektekostenverzekeraar daar. 26 miljoen uh, leden. Hebben ze daar een koersboek medicin van gemaakt. Ja. Zodat die mensen ook wisten waar ze begonnen als ze wat gingen slikken. Ja, dat moet mooi zijn toch als je zoiets maakt? Ja, en de afloop ik erop terugkijk wel. Maar niet toen u het maakte? Nou, ik vond soms wel eh, corveo. ook. Ja? Hoe leuk ik het gevonden had ook te lezen. Maar om allemaal netjes op de juiste plek in het boek weer te zetten... dat was wel zwaar. Want ik moest het altijd in de zomer doen. Want het boek moest dan weer in november in de winkel... zodat het dan klaar was voor het volgende jaar... En dan, ja, in de zomer kan je ook wel leuke dingen doen soms. Hè. Ja, dus u, u, uw leven stond in het teken... Althans, uw zomer stond in het teken van, ja, van onze, onze gezondheid. Ja, ja absoluut. Ja. Ik heb u gevraagd of u muziek wel, mee wilde nemen. En u hebt onder andere iets meegenomen van Mozart, hè? Ja. Wat? Nou, het ging me vooral om eh, de zangeres ook. Omdat ze zo prachtig zingt. Het is ik die... weet niet wie het is. Ja, nou, ik vind zo'n fantastische namen. Maar iemand... Dat, is, dat is die Nieuw-Zeelandse zangeres die, die, die, die zingt prachtige Mozart. Er is ik ga een, na afloop zeggen op. wie het is, maar ja. die wilde u graag horen. Ja, want, die, want dat is dan zo'n zo vrouw met een duidelijk gemengde achtergrond. En wij hebben dan altijd het idee dat als je klassieke muziek wil maken, dat je dan wit moet zijn. Ik een, een, gok dat een, het Barbara Hendricks is. Ja, dat heb je goed het helpt ook God. dat ik het hoor van. Ja, okay, G. Ja, dat is goed. Ja, dat klopt. Vanavond met auteur, arts en voormalig hoogleraar Ivan Wolvers. Nu, Wolvers, dit is wel even een hele andere muziek. Hè? Die Barbara Hendricks met Mozart dan. Die bij uw afscheidsreden werd uh, gedraaid. Hè? Ja, ja, ja. En dat had te maken met het feit dat... Ik, ik vond het altijd een beetje saai dat binnenkomen in die aula. Meestal doodstil. Eh, en toen vroeg ik aan de decaan... Kan er ook iets van muziek zijn? En toen zei hij: Ja, er zijn wel eens mensen die wat stemmige muziek doen. Toen zei ik, nou... Ik had zelf gedacht um, uh, Sympathie voor de Devil van de Rolling Stones. En uh, hij moest er smakelijk om lachen, dus dat hebben we gedaan. Dat is gedraaid? Ja. ja. O oh, ja? Ja. Nou, dat, dat, dat, is nogal eens een, dat is nogal een binnenkomst, Ja, ja ik hoor nou van mensen die er geweest zijn... dat ze dat ook een, een vreselijk leuk moment vonden. Omdat het natuurlijk wel een beetje paste bij... Um, kijk, toen ik hoogleraar werd aan, aan het VUMC... dat is uh, 25 jaar geleden... toen uh, stond er in trouw boven een interview met mij... Enfanteriebele van de geneeskunde wordt professor. En zo, de, de, ik heb natuurlijk. Behalve dat ik wel. Heb, toch ook veel mensen. heb gekend. die blij waren met wat ik deed. waren er ook wel een heel veel artsen. die daar niet vrolijk van werden. En die zeiden. ja, u ondermijnt de arts. en u zaagt dan de poten. van de stoel van de arts. En, uh, dat is niet de bedoeling. Da, ja, precies. Die vonden het vervelend. En uh, ja, dat gons dan ook wel eens door in die media. Dat kun je niet voorkomen. Ja. En dus toen die kop kwam. Dat is het toch ook komisch eigenlijk. En toen ik hem terugzag bij het voorbereiden van mijn reden, dacht ik nou, ik vraag maar dan vast excuses voor mijn uh, binnentreden in de universiteit. De duivel zelf. Precies. Ja. Ja. Waarom wilde u eigenlijk dokter worden? Ooit. Nou ja, ik had lang over de middelbare school gedaan. En dan moest je de dienst in. En als je theologie of geneeskunde ging studeren, dan hoefde het nog niet. Dus dat, dat was helemaal niet de, de, de drang om mensen te helpen? Het was geen heilige roeping. Ik, ik wilde gewoon niet in dienst? Ja. Het leek me helemaal niet gezellig in dienst. Nee? nee. Maar, maar, maar ja, ik vind het bijna teleurstelling als, als een dokter dat zegt. Ik, ik ben dokter geworden omdat ik niet in dienst wilde. Nee, nee maar het, is, het heeft ook... Ik denk dat daarom ook mijn relatie met die geneeskunde vrij zuiver was. Ja? Omdat ik... Eh, het was niet iets dat ik uit eh, enorme drang of zo wilde worden... Ik ben enorm van dat werk gaan houden. Wat kwam u uit een gezin waar, waar gezondheidszorg misschien nee, een rol speelde? Nee, waar deed, deed u ouders? Uh, mijn moeder ja, die was huisvrouw. Zoals dat in die tijd altijd, nou ja, niet altijd, maar vaak het geval was. En mijn vader was een hele avontuurlijke man. Wij zijn Joods van mijn vaders kant, niet van mijn moeders kant. En, uh, die, uh, ze waren 33 uit uh, Duitsland gevlucht naar Nederland. En uh, toen kon mijn vader met zijn... Diploma's, niks beginnen en toen is hij uh, op de grote vaart gegaan. Oh ja? <laughs> ja. En toen kwam hij met tuberculose terug in Nederland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft hij een sanatorium gelegen tot de bevrijding en daarna heeft hij bij het cabaret gewerkt, uh, bij Jeur En uh, daarna is hij handelsreiziger geworden. Is een hele boeiende carrière, vind ik dat. Ja. Wat was u voor jongen eigenlijk zelf? Een lezertje. Een lezertje? Ja, zo'n beschouwer. Niet, niet, en wat las dat lezertje precies? Nou ja, van alles. Zoals ik nu nog steeds echt van alles lees. Omdat alles mij boeit en nieuwsgierig ben. Maar nou, van alles is zoveel. Hè? Wat, wat nou ja, Tjechhoff vond ik... Uh, ik herinner mij dat ik een hele winter... Zo'n zomer of zo'n zo kerstvakantie. Echt met de buik uh, op de vloer en dan bij de kachel. Uh, al die korte verhalen van Tsjechoff zat te lezen. Hoe oud was u toen? 13 of zo. Waar stond dat voor voor u, die wereld van Tsjechoff? Ja, dat was, dat was fantastisch. Zo, ja? de, de, ik, ik besefte dat toen nog niet. Ik, kon, ik had er toen geen woorden voor. Maar later snapte ik dat het ook dat het, het, de milde uh, ironie. Maar toch ook de scherpe blik. Haar scherpe blik van Tjechhoff. Die eigenlijk niet aardig is. Als je, als je er goed over nadenkt. Maar die het zo mooi dan vormgeeft. Dat je dan van die mensen gaat houden. Want we hebben ook al eens gezegd. Als kind voerde ik altijd interne monologen. Waarin ik een beetje de held van mijn eigen levensverhaal was. Ja. ja? ja als wij speelden. Dan uh, ja dat... Dat was voor mij vanzelfsprekend. Ik wist niet hoe anderen dat deden. En wie zijn wij dan, uw broers? Nee, van... nou, ja, de jongens van school. En ja? dan gingen we koubootje spelen, zeg maar. En dan sloop je zo door de struikjes. En dan, eh, dan lag je op de loer met een stok dat een geweer was. En dan, en dan in mijn hoofd zei ik, ja. Eh, eh, dan kapitein ben je een lag ja. op de grond. En ja. hij eh, het bos af. Hè, zo. En toen later las ik een eh, biografie van Stevenson. En. Eh, die had, eh, die had eh, ooit eens geschreven van, ja, ik, ik was een schrijver, want als ik eh, speelde, dan dacht ik altijd in de derde persoon eh, enkelvoud. Denk ik, maar dat deed ik vroeger ook altijd. Dus oh ja? misschien ben ik ook wel een schrijver. En, en deed u dat vroeger, of is dat er nog een beetje? Bent u nog steeds een beetje de held van uw eigen leven? Ja, maar dat denkt dat iedereen dat eigenlijk wel ja? doet. Ja, ik denk, kijk, het, het ordenen van onze ervaringen en wat ons overkomt. En, en wat we zien en wat we ruiken... en wat we, wat, wat het, het, de vreselijke dingen die er gebeuren, die moeten we een plek geven. En dat onthouden we niet zomaar ook. Dat onthouden we in de vorm van een verhaal. Dus wij passen elke keer onze autobiografie ook aan... om daar een, een, een zekere zingeving in te bedenken. Maar je leeft dus je eigen roman, min of meer? Ja, ja nou ja, autobiografie. Ja. Roman, dan heb je er ook nog heel veel bij verzonnen. En ja. bij een autobiografie maar een beetje. Is het tot nu toe, u bent 66, een aangenaam boek? Nou, ik vind het een fantastisch boek. Ja, uw leven? Ja. ja, ja. ja. Want wat, uh, uh, uh, is het een logische lijn eigenlijk, waar u uitgekomen bent... als u terugkijkt op wie u was ooit? Oh. ja wel, Het zat er altijd wel in dat ik met mijn nieuwsgierigheid... en uh, naar van alles, dat ik daar uh, natuurlijk uh, ja, iets mee zou gaan doen. Ja. Want als je meer van je lichaam weet, hè, ja. heb je dan, dan ook meer grip op... Dat denken mensen wel, maar uiteindelijk beslissen natuurlijk andere factoren over je gezondheid. En dus in mijn geval, als je over kanker nadenkt, ja, er zijn genetische factoren kunnen daar een rol spelen. Uh, uh, omgevingsfactoren kunnen daar een rol bij spelen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoe dat precies zit. Want u weet, weet sinds tien jaar dat u kanker hebt. Ja, he? ja, ja. Ja, hoe ontdekt u dat? Nou ja, mijn vrouw en ik wandelen heel graag. We waren ergens in Spanje zo'n lange wandeling aan het maken van een paar dagen. En um, dan, ja, dan zie je elkaar dus wel heel van close bij. Dus zelfs ontdek je van, nou, zei ze Ivan: jij moet zo vaak plassen. Dat is toch niet normaal? Je doet het nog vaker dan ik. Dus, en u had niet gedacht als dokter. Hey, nee, ik dacht: mij overkomt niks. Nee, nee. Ik leef zo gezond. Ik ren hard. Ik eet gezond. Ik en drink toen? Weinig. En toen zei ik, ja, ja dat uh, zei ik tegen mijn lieve vrouw. Ik heb gewoon een beetje, uh, ja, dat is, je bent mannen die ouder Kou worden. Blaas. Nee, mannen die ouder worden, ja. die, uh, gaat het plassen misschien wat moeilijker. Dat hoort ja. erbij. En toen uh, duurde het nog lang voor ik naar een collega toe ging om te kijken wat hij ervan vond. Omdat hij... u dacht dat er niks aan de hand was of ja, omdat u en... ook een beetje bang was? Nee, ik was niet bang. Nee? Nee, het was gewoon, ik had een leuk leven, ik was met alles bezig. Hoe kon ik nou ziek zijn? Dat hoorde ik niet heb, bij ik u. Rende elke u. schreef erover, maar u was ja, het niet. Ja, precies. En ik rende elke dag acht kilometer hard. Nou, dan, dan kan je dat zoiets niet hebben, dacht ik. En toen ging u naar die collega? En die zei, we moeten eens een PSA maken. Ja, dat goed. doen ze bij prostaatkanker, hè? Bij Het prostaat, vermoeden van ja. prostaatkanker. En um, dus toen ben ik meteen dat bloed gaan aftappen. En toen hoorde ik drie maanden lang niks. Ik denk zal hem eens bellen. Toen zei hij, uh, oh, vind je dat is ook gek? Dat is het enige wat ze niet bepaald hebben. Dus dat moet je nog een keer doen. Dus toen kreeg ik weer een formulier. En toen dacht ik nou, allemaal even liggen. Ik moest naar Brazilië om daar een lezing te geven. Ik mocht daar een keynote speech mocht ik geven. Daarna moest ik naar Japan. En dan mocht ik op een aantal universiteiten iets uitleggen... over preventie van AIDS bij migranten. En uh, ja, gedoe. Eindelijk had ik het gedaan en toen lag het weer even. En toen dus uh, ongeveer uh, zeven maanden nadat ik mijn vrouw dat gezegd had. Ongelooflijk, hè? bel ik die man, het was de, de, de, op de 23 december, die arts bel ik op. Ik zei, wat is er nou uit die uh, PSA gekomen? En toen zei hij, uh, ik denk dat artsen dat altijd bekijken pas als iemand erom vraagt, want anders had hij mij wel eerder kunnen bellen. Dus hij zei, ja, van, uh, je moet meteen naar een uroloog. Hij is 97, dat is veel te hoog. Ja, dat wat normaal is? Uh, nul, en, en het moet niet boven de drie komen, dus het, het is vrij hoog. En ik was pas 54. En toen? Dacht u toen, toen dit is ik... helemaal mis Ja, ik was nog wel realiteitszin genoeg om te begrijpen dat het helemaal verkeerd was. En... Maar hoe verkeerd, hè? Dus toen heb ik een uh, uroloog gebeld. En ik heb gevraagd, uh, mag ik alsjeblieft snel komen? En ik belde hem een uur of vijf s'avonds. Toen dus zei hij, komt morgen ochtend maar... Vlak voor kerst, hè? Ja, acht dan... uur. Dus ik ben toen om, om s morgens vroeg daar naar... Uh, academisch ziekenhuis gaan die man die toucheerde met de vinger mm. van achteren en ze zei, ja het voelt hard en knobbelig dat is fout dus misschien zelfs door de kapsel heen dat is helemaal niet goed wat dacht u toen shit dacht ik ja, ja dat, deed ik dan. Nee, dat is vreselijk natuurlijk en wat ja, u vertelt dat lachend maar dat ja ja ja, een beetje. het is natuurlijk ook... Het is een van die onderdelen van die autobiografie van me... die ik een plek geef. En die huh? ik dan maar beter een plek kan geven... waar ik er een beetje om kan lachen. Dan dat ik de hele dag loop te huilen. Heb je dan door je medische kennis ook een voorsprong? Ik denk dat het niets uitmaakt. Nee. Ik denk dat, uh, dat zo schrikken van zoiets... dat blijft hetzelfde. Maar... Het is wel handig als je een beetje... Ik heb toch wel een beetje stoïcijnse aard. Dat je het probeert te relativeren. Dat je het een pek probeert te geven. Nou ja, De kennis kan je misschien ook in de weg zitten. Hè? Dat je ja. vergezichten voor je ziet die je liever niet ja, zou ja, zien. Zag beetje. u dat? Nee, nee. Ik, ik vond het moeilijkste om het dan Mario, mijn vrouw, te vertellen. Hoe hebt ze dat gedaan? Nou, die had nog, nog tot laat geschreven. En die was geloof ik drie uur naar bed gegaan. Dus die was nog maar nauwelijks wakker toen ik terugkwam. Het was ook zo'n sombere rit. Door het donker zo. Het is natuurlijk nog hartstikke donker zo. En dan de volgende dag krijg je twintig mensen te eten. En ik denk, joh, wat is... Vertelde u het ook aan die mensen toe? trouwens? Nee, ik dacht, we gaan wel niemand vertellen. Nee, maar en nog even over wat u tegen uw vrouw gezegd hebt. U kwam thuis. Dus, oh, oh, Marion, ik moet je wat vertellen. Ik heb geloof ik een soort, een, een beetje een soort kanker. Een beetje een soort kanker? ja. Ik wist anders ook niet hoe ik dat moest zeggen. Ja, het was het moeilijkste wat je uit je mond kan krijgen. En, uh, dus en hoe geeft je dat er zijn? Je dacht ook van, dat kan niet. Ja. Maar ze was dan wel meteen realistisch genoeg ook... om te zeggen van, uh, hoe gaan we dat doen? Ja. Hoe staat het er nu voor met u Weet je, het is heel moeilijk te schetsen. Om de simpele reden, het woord kanker roept zoveel uh, associaties heeft het. En het roept zoveel uh, dingen op... dat mensen meteen aan dood denken, aan lijden... En het is natuurlijk in de loop van uh, de jaren is het ook, bij veel mensen, lang niet bij alle kankersoorten, is het een soort chronische ziekte geworden. En, en, en uh, ja, ik ben al elf jaar uh, ja. nog bezig. En ja, die PSA gaat vaak weer omhoog, moet er weer wat gebeuren. Je weet dat die ergens zit. Op een gegeven moment zie je hier een, een uitzaaiing. En, o, staan maar bij blij. Ja, waar wijst u nu op? Nou, op de linkerheup ergens. Nou ja. En dat dan, hebben ze gezien. Ja, en dan kom ik uh, weer een jaar later en dan zeggen ze: ja, er zit maar nou hier wat in de rubussen ja. en in de wervel. En wat betekent dat? Wat wordt daar dan voor perspectief? Ja, aan daar verbonden? zit uh, dan die kanker ook. Nee. Maar hij groeit langzaam en die medicatie die ik heb, die. Onderdrukt hem ook nog uh, wel een beetje. Dan krijg ik het in mijn heup en op mijn knie. Ik bedoel, dat is een uh, geleidelijk al ontstaan het plaatje. Maar dat wil niet zeggen dat ik morgen dood ben. En ik, ben, ja, ik loop nog veel, niet hard. Dat gaat niet meer zo goed. Maar vandaag heb ik twaalf kilometer gewandeld met mijn vrouw. En nou, het gaat dus hartstikke goed met me. Straatkanker heeft een heel ingewikkelde kant. U hebt er zelf ook over geschreven. In 2003 was ik een heel jaar zonder het mannelijk hormoon. En na verloop van tijd herkende ik mezelf niet meer. Een huilenbalk met zelfmedelijden, zonder borsthaar. Ik schaamde me voor mijn geliefde... als ik dacht welke vreemde golem ze in huis had gekregen. Ja. Is dat zo? Verander je dan zo? Ik, ik, weet je, het, dat is het grappige met leren. Hè? Ik, ik ben dus gewend uit boeken te leren, omdat ik graag lees. Mm -hmm. Maar de echte dingen leer je als je het hebt. Mm -hmm. Dus als je, uh, je, je kunt denken... Uh, verliefdheid, we weten er van alles. We kunnen allemaal liedjes zingen over verliefdheid. Maar dan wil nog niet zeggen dat we weten wat het is. Dat, dat, dat gebeurt pas op het moment dat je verliefd wordt. En dat is met dit ook. Dus als je die... Uh, die testosteronhormonen hebt... Ja, dat is vanzelfsprekend. Dus ik uh, bedoel... Voor je, dan heb je... Uh, dan doet je libido... Ja, ja. Ik zie mijn vrouw en ik denk... Hé! Hey. Ja? <laughs> ja? Maar goed. Ja. Dan krijg ik medicijnen om juist die testosteron te onderdrukken... want dat is de aanjager van die prostaatkanker. En dat had ik in 2003 heb ik dat een jaar lang gehad... en dan nog wel in een dubbele dosis van twee verschillende medicaties. En ja, dat was zo'n drastisch verschil dat je jezelf niet herkent... maar dat je dus ook gaat dysfunctioneren in de relatie. Niet alleen op seksueel gebied, want dat wordt natuurlijk ook een stuk moeilijker... maar ook omdat je, uh, je interesses veranderen, ik ging echt vaak huilen. En uh, weet je, dus dat we in de auto zitten en uh, ik rij en Marion zegt tegen mij. Dan zitten we in de file, waarom ben je nou niet zo gereden? Hè? Dat, wat, wat in, in, in relaties gebeurt dat. Elke keer weer. Het is, uh, uh, Voor de Tom Thomas aan het kaart lezen. Hè? Ja, ja. ja. En, en, en het is de uh, ruzies ontstaan in het verkeer altijd. Ja. Hè? Ja. Dus dat is de meest uh, het gebruikelijke... ligt ook heel vaak aan de vrouw hè? ook. Ja, ik weet niet aan wie het ligt, maar <lacht> nee. een van de twee, dat maakt ja. ook niet zoveel uit. Mm -hmm. En als ze dat dan zei, dan moest ik zo huilen. En dacht, dit is niet meer, ik wil dat stoppen, want ik kan ja, het maar niks. Ja. En dus dat je dus. Maar dan kleine aanleidingen waren ja, genoeg voor ja, ja. dijkdoorbraak. Dat heb ik na, nadien gelukkig niet meer gehad. Want nee? ik, vond het wel, ik vond het wel vervelend. Omdat je dus. Ja, hoe moet U je hebt nou, je heilbaar niet meer gehad of die, die behandeling niet meer? Nee, die behandeling die heb ik nog weer ja. uh, vorig jaar weer teruggekregen omdat het niet anders kon. En toen ging het toen anders? Uh, toen, ja, toen heb ik niet die dubbele behandeling. Dus dan, dan valt het wat milder uit. Ja. Ik, heb, ik merk dat ik wel een beetje zwaarmoedig soms ben. Dat is ook een van de bijwerkingen. En, uh, maar ja, je houdt wat meer vet vast. Dat gaat, ja. gaat ook gebeuren. Durft u over de toekomst na te denken? Ja. ja? ja. Hoe ziet die eruit voor u? Uh, die ziet er... Uh, kijk, wanneer het afgelopen is, weet ik niet. interesseert me ook niet. Ik hoop natuurlijk dat dat nog lang duurt, maar dat is iets... Uh, dat komt vanzelf. Daar, daar hoef je dus geen zorgen over Maar te maken. Maar tikt de klok anders dan vroeger? Ja, dat is zeker. Want ik heb dan nog een aantal plannen... En ik wil dan nog uh, en, uh, die columns die ik schrijf... Die, die wil ik nog een keer goed bundelen, een mooi boek van maken. Ik ben met een roman bezig, dat schiet niet erg op... maar dat moet ook geschreven worden. En ik heb, uh, we hebben dan gisteren ons boek over Java... Wat, waarin ik samen maken. Die samenwerkingsprojecten zijn vreselijk leuk om te doen. Dus, uh, ik het Java aan. van Bloem heet het, hè? Ja, ja. Eh, omdat het zijn Marions uh, verhalen, ja. eh, die ze in de loop van de tijd geschreven maar heeft. Maar u bent nog lang niet klaar, wou u zeggen. Ik, ja, ik denk er zijn nog 13.000 eilanden in ja. Indonesië. Dus kom op. Maar, maar hebt u ook het gevoel dat u niet meer mag morsen met de tijd? Ja, dat, dat, daar zit ik wel vaak mee. Ja. Dat ik denk van, maar oh, zou u oh, dat ook gehad hebben doen? als u als 66 jaar gezonder deze ja, het wetenschap? Het gekke is, want dat realiseer ik wel heel erg goed. Je gaat natuurlijk wel, de, als je ouder wordt, tijd voelen ook. Maar ik, ik vind het, het is voor mij wel erg urgent geworden. En, en dat heeft echt te maken met uh, dat je niet meer kunt leven in de onnozelheid... dat er uh, nooit een eind aan kan komen. Want dat eind dat is dichterbij dan het begin, zul we maar zeggen. Ja, ja ja. het He? zou stom zijn als ik dat ontkende. Ja. Denkt u ook wel eens aan die zeven maanden die u toch hebt laten verlopen... Voordat Dat denk ik onhaal? ook wel eens aan. Had dat veel uitgemaakt? Ja, dat weet ik niet. U bent dokter, u hebt daar meer verstand van dan ik. Nee, maar dat kun je niet zeggen. Dus of het uitgemaakt heeft. Misschien heeft het uitgemaakt, misschien niet. En het zou pech zijn als het uitgemaakt heeft. En als het toch wel... Ja, dan is het zo. Ja. Daar voelt u niks bij van spijt. Of misschien boosheid op uzelf. van Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Nee, maar dat vind ik wel een beetje verloren energie. Ja? Ja, die gebruik ik liever om iets moois te schrijven. Ja. Uw vrouw zei tegen redacteur Francine Intema dat u iedere seconde van de dag nuttig wil besteden. En dat u niet in uw eentje kan ontspannen ook. Als ja. zij er niet is, werkt u ja. of slaapt u? Ja. Hoe komt dat? Nou ja, we zijn 43 jaar samen. En in uh, mijn leven is heel sterk bepaald door mijn relatie met haar. Ik, uh, ik zag haar op, de, op het plein van de middelbare school lopen. <laughs> Wat een mooie vrouw. Dat dacht ik ook van, dat is niet voor mij weggelegd. Maar toen ik er dus eh, een paar jaar later in een wat neutralere omgeving tegenkwam waar het wel mogelijk was te praten. En eh, ja toen dacht ik van hè, dit is het voor mij. En eh, we zijn altijd bij elkaar gebleven ondanks wat er ook gebeurde in onze levens. Want wat voegt zij aan u toe? Nou, ze duigde mij uit natuurlijk op een bepaalde manier. Op wat voor manier? Nou, ze, ze, zij is bijvoorbeeld uh, zeer conscientieus in uh, uh, details. Uh, dus als ik een uh, tekst geschreven heb, ik laat haar lezen, dan is ze streng. Ja? ja. Wat zegt ze dan? Ze zegt Ja, maar dat, dat, dat is een te lange zin, dat moet je niet doen. Of uh, dat, daar begrijpt niemand wat van. Meer ja. hoeft ze niet te zeggen, want dan ga ik zelf wel de oplossing zoeken. Ja. In 2012 werd u vrouw 60, hè? En als verrassing zet u iedere dag een oude foto van haar op Facebook... En zij was er niet zo blij mee, omdat ze het een beetje intiem vond. Ze had liever gehad dat u een boek voor haar schreef over jullie liefde. Ja. Maar dat vond u eng. Ja. Ja? ja, ja Dan ja, ja. toch maar liever een foto. Ja, nee, maar ik vond die foto's ook prachtig. Kijk, ik heb mijn leven lang gefotografeerd. Voor de lol, hè. daar moet ik er heel erg bij zeggen. En, en uh, de gretigheid, ik hou van het leven. Van, uh, ik ben gretig. En uh, alles wilde ik vastleggen, dus ook het beeld. Dus ik heb zoveel foto's. Daar kan ik ook die, die boeken over Bali en Java mee maken. Dat ik die heb. Mooi oud beeld. En van haar had ik zoveel foto's... En toen dacht ik, ah, ze wordt dit jaar 60, had ik nou zo 60 foto's erop zend. Dus die waren was, makkelijk te vinden. Oh, die had ik ja. zoveel. Maar toen bleek dat ik er zoveel had. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe er 365. Dat is wel leuker voor een verjaardag. Mm -hmm. Maar ik, ik dacht haar ermee te verrassen. Maar ja. zij voelde zich een beetje embarrassed. Want dan, dan denken mensen dat zij dat graag wil. Maar u moest er wel mee doorgaan. Ja, dat jaar, vond ik wel. Ik was mezelf verplicht. Ja. Ik vond het zo'n leuk project. We hebben er ook later een boek van gemaakt. Ik kwam een uitgever. Die zei, een mooie foto's kunnen we er een boek van maken. Natuurlijk, ja. zei ik. Ja. Hebt u eigenlijk, hè, 66 bent u nu, hebt u bereikt wat u wilde? De, de doelen in mijn leven zijn uh, uh, terwijl ik leefde gekomen. Ik bedoel... Ik... U had ze niet van tevoren? Nee. Het is, ik, mijn, mijn, het, is, het is toch een reis. Je stapt in een trein. Je weet niet precies. Je bent er nooit eerder geweest. En dan kom je er... En dan mag je allerlei dingen ontdekken. En, uh, dus het is wel zo dat ik dan een kompas had altijd in mijn leven van dingen, van een soort idealen. Wat beschouwde u als, als de grootste ontdekking tijdens die reis tot nu toe? Dat is elke dag wel één. En, en, de grootste ontdekking. Nou, ik heb ook per levensfase dingen ontdekt. Ik dacht altijd van, ja, maar iedereen is gelijk bijvoorbeeld. En toen wist ik nog niet van het begrip equity. Ja, iedereen is wel gelijk in rechten of zo. Gelijkwaardig. Maar we moeten... Ja. ja. En, en uh, ja, ik ben nou toevallig heel erg ijverig. En ik wil graag alles lezen. Maar dat hoeft je dan een, van een ander niet te verwachten. Dus um, dat was een beetje teleurstelling. Omdat ik dan ze ook niet aansprakelijk kon houden. Voor als ze iets anders deden. Dus het was een, wel een ontdekking. Het was misschien onnozel voor andere mensen als ze dat horen Maar voor mij was dat zo rond mijn 35 ste best wel een, een klap of zo. Van... Hey, de wereld is niet zo simpel. als Dat je ]zelfs. niet van iedereen hetzelfde kunt verwachten. Nee, nee. En, en ook dat er dan een opdracht ligt voor degene die het wel kan uitleggen. Ja. Ik, ik heb voor in mijn agenda heb ik een uh, briefje met de vier boeddhistische geloftes liggen. Ik doe niet aan religie, dus ook niet aan boeddhisme. Maar ik vind ze wel zo mooi dat Op ik ze af en toe wil lezen. Nou, het belangrijkste is dat je moet leren tot het einde van je dagen. En uh, de, de, de, een, de, de vierde is. Um, dat de, de dwalende in de wereld... dat je die moet helpen de kennis te vinden. En ik denk... dat is eigenlijk, als ik wel eens over nadenk... Denk, ja, dat, dat probeer ik te doen in mijn leven. Dat ja. hebt u allebei ook gedaan? Ja, hoop ja. ik. Ook genoeg voor uw eigen gevoel? Ja, ja ik bedoel, dus ook een ja. grens aan wat je kan, hoor. Je ja. Niet arrogant u had, het, u had het erover, ik heb altijd wel een kompas gehouden, hè? Ja. Waar, waar zat dat kompas? Gewoon in uzelf? Ja, ja van wat ik dacht dat, dat klopte en wat niet. Ja. Dus... Um, dus u ging vanzelf ook de goede richting op. Dat is de conclusie. Nou ja, dus de, je houdt daar rekening mee. Dus als je kennis deelt... dan maak je daar ook keuzes over. Wat ga ik wel delen, wat niet. Ik bedoel, je hebt niet de eeuwigte tijd. Dus je, je moet nuttig met je informatie, met je tijd en je energie ja. omgaan. U kent uw vrouw 43 jaar, hè, zei u al. Ja. Praten jullie ook, ook over de mogelijkheid dat ze misschien alleen overblijft? Nou ja, dat gaat steeds door onze hoofden heen. Ik denk dat dat ook het, het, het zwaarste is... Want uh, als ik er in mijn eentje over denk, dan voel ik me verantwoordelijk dat ik haar alleen laat. En uh, ja, daar kan ik ook tegelijkertijd me niet verantwoordelijk voor voelen. Want dat is wel echt arrogant als je denkt dat, dat je daar iets aan kunt veranderen. Maar ik wil wel ik wil heel graag zo lang mogelijk met haar leven. Maar en, u zegt ja, het, gaat, het zit in onze hoofden, maar ik vroeg of u er ook over praat. Ja, heel soms. Is dat te moeilijk? Nou ja, weet je, dan zeg ik altijd uh, meteen uh, heel optimistisch en vrolijk. Marion, als, uh, als ik er niet meer ben, dan ga je lekker in New York wonen. En dan ga je ergens in de buurt van uh, waar een leuke plek voor uh, 's morgens ontbijt. En dan haal je daar uh, een, uh, een espressootje en, en dan doe je, drink je die ook voor mij. En, uh, gewoon, het maakt er een heel mooi leven van. Zes bemoei jij er niet mee. Dat uh, ja. zal ik zelf bepalen. Ja. Ja. Want wat zit er dan nog van u en haar, denkt u, als u er niet meer bent? Ik zou niet weten. Nee. Ja, ik heb wel vermoeden. Maar tegelijkertijd... dat, dat, dat, ja, ik, ik, dat is en, een terrein... wat, dat, wat, wat je niet behoort te betreden. Of maar, zo. maar Geeft u eens woord aan dat vermoeden? Nou, ik, ik merk... Um, zoals wij elkaar aanvullen... dat ik uh, voor haar... Uh, dingen oplos... waar zij niet aan toekomt. Ze dus is ongelooflijk veelzijdig. Doet heel veel. En, en, en explosief in haar de, in de werk... En um, dan denk ik altijd, ach, laat mij dat maar doen, even voor je. En, en als dat niet meer zou kunnen? Wat, wat, zit ja, er, wat is er dan nog over? Van u, in haar? Wat? Ja, dat weet ik niet. Nee. Weet je, dat is echt een gebied waarvan ik denk, dat hoor ik niet te betreden. Maar ook uit een soort bijgeloof bijna, want dat moet je niet benoemen. Ja, misschien. Misschien, nee, ik vind dat echt... Ja, ik durf er, ik durf er wel over na te denken... Maar het is, het, is toch een, het is toch een beetje incestueus... dat ik mij ja. op een gebied begeef waar ik niet thuis hoor. Ja. Ik vond het in elk geval heel bijzonder om vanavond met u gepraat te hebben. Het was ja. leuk dat u er was. Dank u wel. Ik vond het ook leuk. Ja. Ik had nog een half uur willen doorpraten, maar dat, ja. dat gaat niet lukken. Volgende week praat ik in de Kennis van Nu met Hans Galjaard... emeritus Hoogleraar Humane Genetica. Voor meer informatie over de Kennis van Nu... kunt u kijken op dekennisvannu.nl Hier op Radio 1 kunt u na 9 uur luisteren naar Holland Doc Radio... En ik wens u nog een prettige avond. NOS Radio Olympia met de winnaars. De Olympische kampioen. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Swim, de Menkamer. Steenman! is Goudhuis. Olympisch dat je dan dit mag meemaken is gewoon geweldig. Jij, je tweede. Ja, het blijft toch hartstikke mooi. Het is wel ook nog 1, 2, 3. Nu moeten we die Koreanen opvreten en helemaal vermorzelen. Acht keer goud. En dat goud glimt heel mooi. De verliezers. Hoe verzin je het, zeg? Drie duizendste van een seconde. Wat een nachtmerrie. Gewoon een plek drie ertussen en ineens lag ik. Ik kan bijvoorbeeld gaan schelden dat hij de eerste bocht onderuit gaat. Heeft geen nut. En het nieuws. Kiev. Een stad in verwarring. Van alle kanten. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis managementboek.nl gewoon meer. Vanavond in Karo Brandpunt hoe de complete Nederlandse politietop tien jaar op zoek was naar zichzelf. Van spiegelen met paarden tot schilderen en gedichten schrijven. En het wonder van Venlo hoe een Joods badhuis verandert in een middeleeuwse beerput. Dat er meer in Caro Brandpunt vanavond om vijf over half elf op Nederland 2. Natuur en milieu Greenpeace, Wise en presenteren.